1 Uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Spanje neemt nu geen maatregelen tegen Catalonië. Premier Rajoy wil eerst duidelijk hebben of de Catalaanse regioregering de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen of niet. Pas als daar duidelijkheid over is, kan de Spaanse regering beslissen of ze maatregelen tegen Catalonië neemt, zegt Rajoy. In Genep is na een grote internationale actie tegen belastingfraude een echtpaar aangehouden. Man van 81 en een vrouw van 61 worden verdacht van fraude, witwassen, valsheid in geschriften en illegaal bankieren. Ze staan nergens officieel geregistreerd en hebben ook geen vaste woon- en verblijfplaats. De Fiat en politie hebben voor tientallen miljoenen euro's beslag gelegd op Chinese kunst, auto's, contant geld en tegoede op bankrekeningen in Hongkong, Panama, Duitsland en Frankrijk. Het echtpaar zou na valse boekhouding geld naar bedrijven in Hongkong hebben verplaatst, zodat ze geen belasting hoefden te betalen. Honderden kippenboeren zitten nog altijd opgescheept met bergen besmette kippenmest. Ze kregen afgelopen zomer te maken met de fipronilbesmetting. Hun mest mag niet normaal worden verwerkt, maar moet door speciale destructiebedrijven worden verbrand omdat die bedrijven te weinig capaciteit hebben... ligt er in totaal een miljoen kilo mest bij de pluimveehouders te wachten om afgevoerd te worden. Eind juli bleek dat een groot aantal Nederlandse pluimveebedrijven besmet was met fipronil... een giftige stof die onder meer werd gebruikt om stallen schoon te maken. Foodwatch roept het nieuwe kabinet op om groente en fruit btw-vrij te maken. Het is een reactie op de plannen om de btw op voedsel te verhogen van 6 naar 9%. Door de btw op groenten en fruit te verlagen, kan wat worden gedaan tegen de grote prijsverschillen tussen junkfood en gezond eten, vindt Foodwatch. Daarom start de actiegroep vandaag met een e-mailactie. Het weer, veel bewolking, af en toe regen en het waait flink. In het zuidoosten zo nu en dan zon en het is een graad of 17. Morgen in het zuidoosten eerst nog regen, vanuit het noordwesten breekt de zon door. Het wordt dan 14 tot opnieuw 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A27, Utrecht-Almere. Tussen Utrecht-Noord en Hilversum 5 kilometer. De N247 is voorlopig dicht. De weg Amsterdam-Hoorn. Er is tussen Beets en Scharwoude een vrachtwagen in de sloot beland. En die wordt uh, straks weggetakeld. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht. Zo, so, Spaans. Ik heb een theorie over Spaanse mensen. Check deze shit. Uh, <lacht> en dit is waar. Dit kun je gewoon controleren. Volgende keer dat je naar Spanje gaat, dit is superwaar. Eh... Uh, ik zit, Spaanse mensen. Ik ben hier achtergekomen in Madrid. Ik was in mijn eentje naar Madrid gegaan. Dat moet je ook doen, jongen. Dat was superkicken. We, ja, we zouden met z'n tweetjes gaan. GELACH maar, uh, nou ja, goed. doet er verder niet toe. Ja, het is, uh, goed. Het ging uit. Uh, vond zij. GELACH en uh, ja, dus zo gaat dat gewoon. Ik zei, nou, we gaan in ieder geval nog mee op reis. Maar uh, dat is niet... Uh, ze vrijdt ook al met een ander... Dat is uh, nu al aan de hand. Vrij snel, vind ik zelf. Maar ja, zo gaan die dingen. Dan kom je dan uh, via via achter. En, uh, of ja, via via. Zo'n verrekijker is best betrouwbaar. Als je daar... Uh... <lacht> nou, in ieder geval, ik was alleen in Madrid. Dat is belangrijk. En uh, dit is een theorie over Spanjaarden. Dat is superbelangrijk. En dit is geen complottheorie of zo. Daar hoef je niet bang voor te worden, zijn. Dat kun je gewoon controleren. Complottheorieën, daar ben ik sowieso niet van. hè. Mensen die kan plottheorieën bedenken... Die, die werken volgens mij allemaal samen om ons te brainwashen. Dus daar moet je nooit aan luisteren. Nou, ik ben met een eentje... Ja, iets sneller, hè? Ik ben met een eentje... Uh, ben ik naar Madrid gegaan. En daar is een hele goede tip sowieso. Als je man wil leren staan, dom alleen gaan reizen... dat is goed, hè? Maar Madrid is sowieso een goede tip. Daar moet je naartoe. Ach, oh, dat is een mooie stad. Ach, oh, prachtige stad met gebouwen, met krulletjes. <lacht> en ik... Ik loop door het centrum van Madrid. En ik neem zo'n rondleiding met een toeristengids. Ik denk, anders zie je ook geen fuck, hè? En toeristengidsen, daar heb ik altijd een beetje raar volk gevonden. Want er zijn altijd mensen met zo'n paraplu. heel arrogant, grote bek. En die willen overal tussendoor. Ja, ik snap ook niet waarom mensen toeristengids willen worden. Lijkt me ook geen fuck aan. Het enige... Wat mij leuk lijkt aan toeristen is, dat lijkt me wel keken, is dat je daar loopt met je paraplu. Dat je een hele groep mensen meeneemt naar een plek waar ook niemand weet waar die is. En dan flikken ik die paraplu. Dat lijkt me vet. Nou, dat deed hij van mij niet. Oké, okay, hier. Ik loop in het centrum van Madrid. Loop ik samen met een groep vreemden. Loop ik zo? Nou, niet zo. Ik loop. Zo, loop. Nou, ja, weet ik van hoe ik loop, maar lopen, hè, achter die vent aan. En ineens. Draait, uh, Johnny Paraplu, die, die draait in één keer om. En die zegt, heel nonchalant, zegt hij in één keer achterom. zegt die, Oh ja, trouwens, hier moet je even opletten voor zakkenrollers. Ja, dat moet je niet tegen mij zeggen, want ik vertrouw sowieso geen hond. Maar dan is helemaal de stront aan de knikker. Ik zat om me heen te kijken, jongen. En één keer, al die Spanjaarden waren in één keer criminelen voor mij. Ja, handen op de zakken. Ik vertrouwde, die die, je gaat ook luisteren. Die Spaanse taal, hier, Ten eerste die Spaanse taal, die klopt niet, hè? Spaans, moet je naar luisteren. is allemaal getetterd. Die mensen drinken de hele dag espresso, tetter, Jongen zweet zich ook helemaal kapot. Dat je denkt, ja, jongen, het is niet zo moeilijk. Ietsje minder espresso, ietsje minder tetter, ietsje minder zweet. Kom op nou. Ja, maak verbetering aan. De hele volk, volgens mij, als ze iets meer ontspannen, praten ze allemaal Nederlands. En... Bovendien, het is ook niet allemaal zweet op een gezicht, hè. Want je ziet ze elkaar aankijken en zeggen... Heb jij zin in estresso? Weet je wel, ja. <lacht> Daar zit je al onder, wat een kuttaal. Nou, dit is... Ah, ik zit om me te kijken op het pleintje. Dit is het eerste wat mij opvalt. Eh, aan Spaanse mannen. Spaanse mannen hebben heel veel gezichtshaar. <lacht> oh, maar echt, maar veel fucking gezichtshaar, jongen. Vaak met zo'n wenkbrauw die gewoon doorloopt. Ja, die Dina van Kane, die heeft ook zo'n rups uit de hel, zo vlaas. Wat had hij vroeger? We zijn altijd fans. Had, nu heeft hij zitten plukken in het midden, nu is het weer goed met Dina. Maar vroeger, jongens, als je vroeger over zijn gezicht wilde rijden... dan mocht je niet eens inhalen, dat was heel heftig. Ja. Spaanse, Spaanse mannen hebben zulke grote wenkbrauwen. Als ze zich verbazen, dan verandert het licht in de kamer. Zukker grote, ja... Als er hier eentje aanwezig zou zijn, ik zou zeggen... Hé, hey Pedro, ik was vroeger een vrouw. Nou, ja, oké. Okay. Um, vergeet het allemaal. Dit is de theorie waar ik het over heb. Hier, dit is de crux van mijn these. Ik zit in het centrum van Madrid... in zo'n tapasbarretje. En naast mij zit zo'n tafeltje... met van die teteraars. En op een gegeven moment... gaat je aandacht ernaartoe, hè? Want het is, het is allemaal... spieksal en espresso. Dus ik zit zo te luisteren... Gewoon domme, zuttermeisje. En hier ben ik achtergekomen. Spaanse mensen, als ze praten, zeggen om de vier, vijf zinnen. Bassi en Adriaan. Dat zeggen ze echt. Als je luistert, als je zo praat, hè. Dit is wat je hoort: als je hoort praten door dit. Pak je de regent op, de regent op, de regent wat de fuck is dat nou weer? Hoor je het? is een neptaal. Het zijn allemaal acteurs. Ja, hele schuit vol. Ik moet je niet vertrouwen. Nou, oké. Okay. Hier, ik zit op het terrasje. En ik heb niks tegen buitenlanders. Hè. Het zijn specifiek Spanjaarden die ik niet moet. Want ja, anders denken ze ze te generaliseren. Het is gerichte haat. Want als je... hè? Hey, ja, ja, ja. ja. Een lekker Spaans nummer na een uh, mooie conference over Spanjaarden van uh, Ronald Goedemond. Jij neemt een uh, voorschot op het uh, mooie weer met uh, al deze Spaanse uh, klanken. Ah, ja, lekker. Hè? Kunnen we vast weer een beetje in sfeertje komen. Want we waren er bijna uitgerold hè, uit het zomersfeertje. <laughs> ja, maar, <absoluut>. uh, <laughs> We gaan er weer naar terug, naar terug. We gaan even lekker nog nazomeren. Zo'n oude wijvenzomertje komt yeah, er hopelijk aan. Ja, ja, ja. Wat er ook uh, aankomt. Daar gaan we eens even naar. Oh, Godzie Mickey. oh man. Heb Zet ook eens computers? een keertje klaar, ja. <laughs> Dat komt omdat ik bepaalde dingen niet, uh, niet ingevoerd kreeg, maar ik ga het nu goed maken. 6.9. Or not to be, that is the question. Zandvoort Lunch presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Web Spheres. Dat moeten we toch veranderen hoor, van Ruud vragen. Want uh, voortaan gaat Ron dit doen. Dus ik vraag uw aandacht nu voor onze Ron Gijzen. Waar gaan we weer heen aanstaande vrijdag 13e? Uh, we gaan naar het Patronaat in Haarlem. En om 8 uur. Uh, Rijmkoningschef leverde met zijn solo debuut Leven direct een hip-hop klassieker af. Zijn tweede album in kleur zag in 2015 het licht. En ging meer, ging meer richting elektronische pop. In 2016 bracht Sef samen met Aafke Romein de Zomerrit alles wend uit. James Watt opent de avond en ook hij heeft een net nieuwe plaat uitgebracht bij Topnotch. Met twaalf diepgaande slow jams en zwoele clubtracks... die verfrissing brengen in de hedendaagse sound. James profileert zich hiermee als de toekomst van de R&B. Een mooie match met een andere artiest die buiten de lijntjes durft te kleuren. Sef, vrijdagavond uh, 8 uur in de patronaat in Haarlem. Dan even heel wat anders in de schats, uh, Stads Schouwburg in Velsen. Om kwart over acht Carine Kroetsen is Nelly Kroes. Razend actueel drama over de vrouw achter de ijzeren dame. Nelly Kroes is een icoon, de vrouw die door alle glazen plafonds heen brak. Een kleurrijke politica, echtgenote en moeder die na politieke verwikkelingen en persoonlijke dramas uiteindelijk een van de machtigste vrouwen van Europa wordt. Theatergroep Suburbia maakt een Shakespeareaans razend actueel drama over haar leven. Over de zucht naar macht en het vrouw zijn in een mannenwereld. Het is prachtig dat een van onze meest kleurrijke actrices, een koningin van het huidige toneel, gestikt is voor de titelrol. Carine Kroetsen dus. En de schrijver Leon van Zander geeft om, om half acht in het Rex, in de Rexfoyer, een inleiding nog. Kost wel vijf euro extra, maar dan heb je ook koffie en thee en een lekkernij erbij. Dat gaan we dus woensdag 18 oktober... je kunt nog uh, reserveren voor... in de stad Schouwburg in Velsen zien. Dankjewel Ron. Dan gaan we nu, want we hebben natuurlijk ook altijd nog... de artiest in het licht. Ik heb u beloofd dat er twee artiesten waren. We gaan er nu uh, eentje laten horen. En dat wordt Frank Alamo. Ik ga u straks wat meer over hem vertellen. Artiest... En het licht. Ja, ja, dat uh, was dus uh, Frank Alamo, uh, onze artiest in het licht van vandaag. Frank Alamo, dat is een, een pseudoniem van Jean-François Grandin. Hij uh, was geboren op, uh, in Parijs op 12 oktober 1941. Dus we vieren vandaag zijn verjaardag, waren het niet... dat hij ook in Parijs op 11 oktober 2012, of nee, morgen is hij jarig... 11 oktober 2012, dus vandaag is zijn sterfdag, is hij overleden in Parijs. Hij was dus een Franse zanger en hij maakte zijn debuut op de planken in het voorprogramma van Sheila. In 1962 werd hij ontdekt door Eddie Barclay, die hem hoorde zingen in het Franse skioord Val d'Isère. En de kreet Alamo, die hij op de skipistes liet horen, dat werd zijn artiestenaam. Nou, dat was dan even de artiest in het licht. En dan gaan we gewoon weer even terug naar, uh, naar ons eigen programma. Laten we eens even wat, uh, wat heftigs doen. Want we zijn een beetje zoetjes geweest vandaag. Maar we gaan nu even naar wat werk. Black Sabbath met Paranoid. Ja, ja, ja, ja. Dat was even wat. Nou, het, ja, het stof is weer uit de oren. Iedereen weer even bekomen. Ik hoop dat jullie nog bij me zijn. Zegt nou dit nummer. <laughs> Want eigenlijk hoort dit nummer natuurlijk gewoon bij onze collega Angela. Die uh, op de dinsdagavond van 7 tot 9 het programma... Uh, even kijken. Geen lompen, maar zware metalen presenteert. Met de uh, beste harde heavy metal. Maar goed... Hier mag het ook af en toe wel eens eventjes. Ik geloof niet dat dat nou zo heel erg is. Hè? We vliegen alle kanten op. Van zoet naar uh, hart van, uh, van alles. Van alle nationaliteiten. Laten we. Sorry, ik had je. Ik zeg, uh, mijn haren zitten inmiddels helemaal door de war. Door dat, uh, <laughs> al dat muzikale geweld. Nou, weet je wat we dan doen? Dan zetten we gewoon nog even een rustige nummer op. Dan kan je je haren weer in orde brengen. Want ja, we worden natuurlijk ook bekeken hier, Ron. Hè? Dat oh ja, weet dus je, hè? Zwaar, we zwaaien nog ja, even. Ja, ja, Hallo, ja we allemaal. zijn nog vergeten te zwaaien via www.zfm-live.nl Kunt u natuurlijk zien hoe wij hier in de studio bezig zijn en ons vermaken. En um, ik, we gaan even door naar het volgende nummer. Ik heb een, voor een nummer gekozen van de Steve Miller Band Fly Like a Eagle. Mm. Ja, lekker nummer hoor, Fly Like an Eagle. We gaan uh, door met een ander uh, lekker nummer. En uh, na dat nummer komen we bij u met, het, uh, met een update eventueel... of een herhaling van het regionale nieuws. Sammy van Ramses Shafi. Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen?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 We komen eraan hoor, we zijn u niet vergeten, echt niet. Maar ik moet eventjes kijken waar alles uh, gebleven is. En ik denk, heb ik hem gevonden? Ja, daar komt hij aan. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijzen. De Zandvoortse wethouder Michel Demmers is gisteren per direct opgestapt. Demmers werd daartoe gedwongen door de burgemeester en zijn collega-wethouders. Aanleiding is de rol die hij heeft gespeeld bij de herontwikkeling van het Watertorenplein. Deze week is uit een WOB-onderzoek werd openbaar bestuur gebleken dat Demmers mails heeft doorgestuurd naar een van de partijen die in de race waren om het renovatieproject binnen te halen. Hij heeft die partij ook adviezen gegeven om weer kansen te maken het project binnen te slepen en het is ook gelukt. Een andere gegadigde deed daarom een WOB-verzoek naar alle documenten. De werkwijze van de wethouder is in het Zandvoortse College volledig in de verkeerde keelgat geschoten. Volgens wethouder Gertone is dit een schoolvoorbeeld van achterkamertjespolitiek. Hij voelt zich bezodemieten door zijn collega. De komende tijd volgen onderzoeken naar de gang van zaken... Burgemeester Niek Meijer sluit niet uit dat er ook juridische stappen worden gezet tegen de wethouder van gemeente Belangen-Zandvoort. Alle zaken rond dit project zijn voorlopig stilgelegd. Een fietster is dinsdagmiddag gewond geraakt na een ongeval met een auto op een drukkruispunt in Haarlem-Noord. Even voor drieën ging het mis toen het slachtoffer op haar fiets vanaf de Kloosterstraat de Schoterweg over wilde steken. De vrouw fietste rechtdoor en werd geraakt door de auto die achter haar reed en af wilde slaan. De vrouw kwam midden op het kruispunt ten val. Het slachtoffer is opgevangen door ambulancepersoneel... en na de eerste zorg naar het ziekenhuis gebracht. Doordat het ongeval midden op het kruispunt plaatsvond... had het overige verkeer er behoorlijk last van. Agenten hebben geassisteerd bij de afhandeling. Een ramkraak op een elektronicazaak in de Grote Houtstaat in Haarlem. Deze zaak is in de nacht van dinsdag op woensdag het doelwis Doelwit geweest van een rampkraak. Rond vier uur vannacht reden onbekenden met een gestolen busje in op de voorpuin van de winkel. De schade aan het luik voor de winkel is groot, maar het is niet gelukt om de winkel binnen te komen. Na de poging tot een rampkraak zijn de verdachten er op een scooter vandoor gegaan. De brandweer moest eraan te pas komen om de boel te inspecteren. Een deur van de bovenwoning kon door de klap niet meer open. De brandweer heeft deze opengemaakt, zodat drie dames die op de bovenverdieping wonen weer naar buiten konden. Een 53-jarige Haarlemmer is gisteren eind van de dag bij het Julianepark in Haarlem onder dreiging van een wapenberoof van zijn bezittingen. Twee personen pleegden de beroving rond tien voor vijf. Na de beroving ging het tweetal er op een matzwarte scooter vandoor. De verdachten waren beide rond de twintig jaar. De eerste dader droeg een zwarte integraalhelm en een zwart trainingspak. De man had een staartje dat onder zijn helm vandaan kwam. De andere dader droeg een opvallend felgele trainingsbroek. De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben of informatie hebben over de straatroof... kunnen contact opnemen met de politie op 0900 8844. Dinsdag werd onder grote belangstelling het volledig gerenoveerde Wim Gerterbach College geopend. Een van de leerlingen, Mees Heesemans, een familielid van de gefusilleerde oorlogsheld Wim Gerterbach, kreeg de eer een lint door te knippen. Daarvoor had onder andere wethouder Gertone als wethouder onderwijs het proces tot re de renovatie uit de doeken gedaan en dat was niet mis. Er bestonden al jaren plannen voor de nieuwbouw. Toen die echter geen werkelijkheid werden, kwam de renovatie in beeld. Daar was wel het nodige kapitaal voor nodig. De gemeente stelde via wethouder Gerard Kuipers 1,3 miljoen euro ter beschikking... en zelf moest de onderwijsgroep nog eens 9 ton ophoesten. Maar nu staat dan ook een nieuw schoolgebouw dat de nodige decennia mee kan gaan. Directeur Fred van Zanten was terecht een trotsman toen hij dinsdag docenten, oud-docenten, collega's en bestuurders in zijn nieuwe school mocht ontvangen. Na de opening konden ze zelf zien wat de renovatie inhield... Een zo goed als klimaatneutraal gebouw in frisse kleuren en met veel licht. Ook het schoolplein heeft de meeste metamorfose ondergaan. Misschien wel de grootste aanpassing zijn de kleedkamers bij de sportzaal. Die zijn toevallig door Van Zanten zelf ontworpen. Uiteraard in samenspraak met de architect. Nu moet alleen nog de omgeving hier en daar aangepast worden. En dan kan Zandt voor trots zijn op haar Wim Gertebach college. Waarvan acte? Goed, gaan we door naar andere wetenswaardigheden. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het weerbericht van Rico Schreuder. Het is ook op deze woensdag over het algemeen bewolkt en uit die bewolking valt vanochtend wat lichte regen en motregen. Vanmiddag lijkt het meestal tijds droog te zijn. De zuidwestenwind waait vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee met de temperatuur stijgt naar 17 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er weer regen en motregen. De wind waait stevig door en het koelt af naar een graad op 13. Morgenochtend is er nog wat kans op regen... maar daarna blijft het een groot aantal dagen droog. Bovendien gaat geregeld de zon schijnen... en bij een overwegend matige en aan zee een vrij krachtige... tot zuid- tot zuidwestenwind loopt de temperatuur steeds verder op. Morgen wordt het nog maximaal een graad op 15 tot 16... In het weekend en ook begin volgende week ligt een we maxima tussen de 18 en lokaal 21 graden. Kortom, er komt een nazomerse periode aan. Listen to the stars This is what you are Knock me down, knock me out Make me feel shy But when you hold me in your arms I could just forget the tears I cried This is what you are This is what you are Write your number on my wall That's all you gotta do Carve your shadow on my soul Even when you break my heart And mm do -hmm. This is what you are Light on This is what you are Shine a light Shine a light Shine a light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 You are a lawyer. This is what you are. Whoa. march right down. Ja, ja, dat waren... Uh, wie waren dat ook alweer? Oh ja, Bloomink met de Bannerman uit een heel, heel, heel ver verleden. Mooie herinneringen komen Ja, hierop. leuk hè, als je dat weer eens zo hoort, zo'n nummer. Dat is toch zo mooi, hè? van radio maken. Je kan dat allemaal gewoon even oproepen. Je klikt even, je draait een plaatje en hop... We en gaan zo een, weer een emotie in. En wat een ge gevarieerde <laughs> uitzending zo. Ja, hè? <laughs> van links naar rechts, van oh, voor vo naar achter. Um, we gaan nu, want onze Ron heeft nog één item voor ons... in uh, het cultuurrubriekje. Laat horen, Ron, wat staat ons nog meer te wachten dit, de komende dagen? Voor de mensen die niet zo bang zijn... Uh, het spook namelijk in het Stadschouwburg in Haarlem. Grote illusionisten uit het verleden zijn op zoek naar Hans Klok... Zij dulden hem niet in hun magische cirkel, maar Hans Klok is niet bang voor zijn rivalen. In tal van nieuwe illusies zien we hoe een onverschrokken Hans Klok de strijd aangaat. Het publiek, voor wie eveneens een bijzondere en actieve rol is weggelegd, zal in deze griezelversie een totaal nieuwe Hans Klok zien. Met revolutionaire projecties en speciale effecten wordt men meegezogen in een mystieke wereld waarin niets is wat het lijkt. Horrorfans van jong tot oud worden op hun wenken bediend in deze grootschalige familie-show met freakachtige wezens als vampiers, heksen, trollen en andere onaardse creaturen. Internat internationaal bekroonde Circus Act staan eveneens op het programma. Vrijdag en zaterdagavond van uh, begint het om kwart over acht en zondagmiddag om twee uur in de Stadsschouwburg in Haarlem. Jeetje, Ron, geweldig. Wat zijn er toch een boel mooie dingen te doen hier in de omgeving? Hè? Ik wil erheen. Ja, dat snap ik. Dat, dat zou ik ook wel willen. Ik, ik wou dat ik gewoon een, een klein tonnetje op de bank had staan. Dan ging ik dit weekend toch los, zeg. Ik heb wel een, een tonnetje, tonnetje in de, de achtertuin. En, uh, <laughs> ja, maar kijk. dat is een waterton, dus daar <laughs> hebben we niks aan. Je kan hem meenemen, je kan het <laughs> proberen. <laughs> nou, dankjewel, Ron, voor al deze mooie tips. Voor het komend weekend met alles wat er te doen is. Worden. Ja, ik hoop dat, uh, dat iedereen nu lekker iets gekozen heeft om naartoe te gaan. Voor elk um, wat je Dankjewel. En uh, we gaan nog even terug naar onze rubriek artiest in het licht. En van artiest in het licht heb ik maar meteen weer een drie in één gemaakt. Want ik, ik kwam van deze artiest drie nummers tegen. Ik kan niet kiezen mensen. Het gaat om Tony Bas. Tony Bas. Tony Bas? Wie is Tony Bas in godsnaam? Nou, dat is een Nederlandse liedjeschrijver, zanger, artiest. Die uh, 11 oktober 2005 is overleden. Dus twaalf jaar geleden op deze dag. En als u zijn nummers hoort, dan zegt u... Is dat Tony Bas? Ja, dat is Tony Bas. Hier komen de drie van hem op zijn sterfdag. In één, één. China China China lo, Lolo Lichita Graag zou ik naar je gaan Je bent hier ver vandaan En voor die reis heb ik geen pom. Ik heb alleen kanten foto's van je hier Daar sta je in je eentje op de bier Aan de Middellandse zee Uitdagend zeg niet nee Want jij hebt werkelijk alles mee Het is niet moeilijk Oh. Want wat ik op die foto zie is goed. Al is het maar papier, al ben je ver van hier, het doet me goed. Gina, Gina, Gina Wat was het leven fijn als ik bij jou kon zijn? Al was het voor een enkele dag. Gina. China. China, China lolo brichida, maar ach waar denk ik aan, ik weet dat dit niet kan, ook weet ik dat zoiets niet mag, ik heb alleen pikante foto's van je hier, daar sta je in je eentje op de pier, aan de Middellandse Zee, uitdagend zeg niet nee, want jij hebt werkelijk alles mee, het is niet. Aan, denken, boe. Oh. Want wat ik op die foto zie is goed ah. Al is het maar papier, al ben je ver van hier, het doet me goed. Gina, Gina, Gina, Lolo, Gina. Wat was het leven fijn als ik bij jou kon zijn? Al was het gewoon een eind.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 Jouw praatjes, lieg ze een ander maar voor. Jij kunt nog lang op me wachten, maar ik ga er heus echt vandoor.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 Wij op een mooie dag in mei samen voor de ambtenaar en sinds die dag zijn wij. Na een jaar kwam bij ons de ooievaar en we zongen dit refrein toen het een tweeling bleek te zijn. Dat is het einde, dat doet de deur dicht, daar zijn geen woorden voor, ja dat is waar. Jaren zijn we nu getrouwd, nooit heeft mij het nog berouwd. Ook al word ik honderd jaar, hou ik nog Nou, dat was hem dan, Tony Bas. Ik zei het al, hè? allemaal bekende nummers. Denk je, Tony Bas, wie is dat toch? Nou, in het echt heette die uh, Thieu Baats. En hij werd geboren op 12 maart in 19, of 1934 in Eindhoven. En hij overleed 12 jaar geleden op deze dag, 11 oktober 2005, in Valkenswaard. En uh, hij is uh, van 1965 tot 2003 actief geweest in het muziekwereldje... en uh, in het Nederlandse amusement en carnavalsmuziek. Een zanger zangerliedjeschrijver uh, met een grote naam die hij heeft opgebouwd. Zo uh, hoorde u net drie nummers van hem. Gina Lolo Brichida, dat jok ik een beetje, is eigenlijk helemaal niet van hem. Uh, dat is geschreven door Jack Jersey. En, uh, maar hij heeft dat uh, uitgebracht... En we hebben laten horen, ik ben met jou niet getrouwd. En dat is wel echt een nummer van hemzelf. En dat heeft hij uh, ook zelf gekofferd helemaal. En uh, dit is het einde. Dat was ook een nummer van hem. Nou, ik hoop dat u het leuk heeft gevonden. Dit waren de artiesten in het licht. Dus Tony Bas en Frank Adamo. En uh, wij gaan de richting... Het uh, journaal. Dus het zit er voor ons op. Ron, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Het was heerlijk om te doen. Morgen Goed zo. <laughs> Morgen hebben we geen uitzending. Uh, dus we zijn vrijdag weer bij u terug. Met Zandvoort Lunch Sport. Met Duif, Henny Rukert, Ron de Jong. En uh, Ron Perenboomvoller. Ik wens u een hele fijne dag verder. En dank u hartelijk voor het luisteren en het kijken. En uh, ik zeg tot maandag.